10 uur. NTO Radio 1. Met Niels Wie kan zich nog verslaggever van beroep noemen? En hoeveel mensen willen dat eigenlijk nog? Veel journalisten zitten natuurlijk achter het bureau een mening op te typen. Dat vindt Sietse van der Zee. Het staat in zijn boek Verslaggever van beroep... waarin ook zijn memoires staan. We gaan zo meteen met hem verder praten. Juri Albrecht zijn hier ook, samen met Sander de Kramer. En we gaan het ook hebben over Nederlandse media... die de Europese Unie nu dagvaarden... omdat zij er onterecht van zijn beschuldigd... dat ze desinformatie hebben verspreid. Dat is na het NOS-journaal met Jurie.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 Er kan nog volop geld worden gevonden voor hogere leraren denken veel partijen in de Tweede Kamer. Zo kan er worden bespaard op externe adviseurs, schoolbesturen... en ongevraagde cursussen voor leraren. De Kamer praat vandaag met minister Slop over de hoge werkdruk en de lage salarissen in het onderwijs. In Zuid-Afrika zijn vijf politieagenten en een militair doodgeschoten. Dat gebeurde bij een overval door een gewapende bende. De bendeleden namen vuurwapens mee uit het politiebureau... en zijn nog voortvluchtig. Een man van 30 uit Den bos zit vast omdat hij in Rosmalen... een peuter van twee omver zou hebben geschopt. Ook wordt hij verdacht van het slaan van een jongetje van vier. De man is volgens de politie bekend bij hulpverleners. In de haven van Rotterdam mag nog jarenlang steenkool worden doorgevoerd. Het contract van het Europese Overslagbedrijf met de Rotterdamse haven... is met 25 jaar verlengd, ondanks bezwaren van milieuorganisaties... en de gemeenteraad. De raad nam afgelopen november nog een motie aan... waarin werd aangedrongen op afbouw van de kolenoverslag. Volgens de haven kon de contractverlenging niet worden tegengehouden. Het kolenoverslagbedrijf investeerde honderden miljoenen... en had daarom een clausule in het oude contract staan. Dus die moeten zekerheid hebben dat als zij een zakelijke... Uh, moverende reden hebben om te willen verlengen, dat dat ook kan. Dat we niet een economische machtspositie zouden kunnen innemen... als havenbedrijf om te zeggen, dank u, u heeft honderden miljoenen geïnvesteerd... duizenden mensen werkgelegenheid, u moet nu stoppen. Rotterdam is de grootste doorvoerhaven van steenkool in Europa. Kolen worden er doorgevoerd naar centrales in binnen- en buitenland. En in Rotterdam heeft vannacht brand gewoed in een flat. De brandweer meldt dat er elf mensen naar het ziekenhuis zijn gebracht, onder meer omdat ze rook hadden ingeademd. Meerdere flatbewoners moesten op hun balkon wachten op hulp. Ze zijn allemaal gered. De brand begon in een meterkast op de derde verdieping van de flat... maar later werd er nog een brandhaard ontdekt... in een container op de begane grond. Dat lijkt op brandstichting, zegt de brandweer. Nou, als je in één locatie twee brandhaarden hebt... dan uh, is dat een verdachte situatie, maar geen idee. Daar gaat de politie verder onderzoeken. In het complex in Rotterdam wonen onder meer jongeren... met psychische problemen. Het weer dan nog, het is droog. Straks flinke periode met zon. Het wordt 4 tot 6 graden. De komende dagen ook veel zon en elke dag iets kouder. Aanbevelen verkeersinformatie komt van Helene Geest. Er is nog steeds heel veel vertraging op de A6 van Emmeloord naar Muiden, tussen Lelystad en Almere buiten Oost. Nog 9 kilometer. En de vertraging is daar ook nog een uur door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht, maar dat gaat niet al te lang meer duren als het goed is. Verder was er een aanrijding op de A12 Duitse grens Utrecht bij Knopend Grijshoord. Dat leidt ook nog tot een kwartier op onthoud. En in het zuiden de meeste vertraging nog op de A58 van Tilburg naar Eindhoven. Tussen Moorgestel en Best rijdt het langzaam over 10 kilometer en is de vertraging een half uur. Voordelige vluchten boekt u vertrouwd op. Vier.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 Abonneer je nu en kijk zondag live naar feyenoord PSV. Fox Sports Eredivisie, erbij voor de toppen. NPO Radio 1. KRO NCRW. Niels Heidhuis, Spraakmakers. 7 over 10, Goedemorgen. De persgroep Geen Stijl en de Post Online... Die hebben de EU gedagvaard vanwege beschuldigingen... aan hun adres dat ze nepnieuws hebben verspreid. Media zouden zich daar volgens de EU aan schuldig hebben gemaakt. Zo'n speciaal bureautje dat dat in de gaten houdt. Later werd dat verwijt ingetrokken. De media willen nu dat de EU die uitspraken ook rectificeert. En dat is nog niet gebeurd. Juri Albrecht, directeur van De Bali hier in het Media Forum. Wat vind je van deze stap van deze persorganen? Het is een interessante combinatie. He, geen Stijl is van, uh, uh, van Mediahuis. En de persgroep is de grote concurrent daarvan. Dus het is een hele brede coalitie in die zin. Van eigenlijk ongeveer alles wat er in Nederland aan pers-eigenaren bestaat. Um, en ik vind dat ze groot gelijk hebben. Kijk, als je um, uh, de pers eraan houdt dat ze zich moeten rectificeren. Wat een goede zaak is, vind ik. Dat de pers zich moet rectificeren als ze, als ze slechte dingen over he, onwaarheden geschreven hebben. En waarheid en pers is wel een combinatie die erg belangrijk is. Um, dan is het ook logisch dat als de EU een of andere tamelijk krakkemikkig bleek uiteindelijk ook nog een bureautje heeft wat uh de vrije pers in onze vrije samenleving... beschuldigt van nepnieuws. En dat blijkt een tikfout of zoiets te zijn. Taalfout. Ja. Taalfout. Ja, nou ja, ja, ja. dat klinkt Geestijl ook... schreef bijvoorbeeld dat er in Oekraïne... nog een sterke fascistische onderstroom is. Zoals je die in de Tweede Wereldoorlog ook had. Mm -hmm. En daar heeft de EU van gemaakt... Uh, Oekraïne is een fascistisch land. Ja. Zo hebben ze nou, dat opgevat uh, en, en, en er zijn daar wel strijdgroepen die met de Russen vechten... Uh, die al rare insignies dragen. inderdaad ja, in de Oekraïne. Dus dat is dus, helemaal niet zo dus, feitelijk dat... onjuist. Nee, nou ja, precies. En hoe groot die... die dan is, kan je weer over reden twisten en zo. Maar goed, dat dat nieuws is, lijkt me duidelijk. Ja. En dat het opgeschreven moet worden, lijkt me ook duidelijk. En, um, en het lijkt me ook duidelijk dat als je als uh, overheid uh, je pers beschuldigt van onzin, ja. en het blijkt niet zo te zijn, dat, dat je het dat directiveert. Je, je en, en gelukkig leven wij overigens. Kijk, er zijn wel eens mensen die nare dingen over de EU zeggen. Maar de EU zit natuurlijk gewoon wel goed in elkaar. Als je in Rusland of in China als pers uh, weggezet wordt als niet deugend, dan word je meteen omgebracht en, en gesloten. Mm -hmm. Hier hebben we gewoon een hof in Straatsburg waar je naartoe kan. Ja. en dan uh, uh, kan je vragen om rectificatie. En ze hebben groot gelijk dat ze het doen. Dus ook, dat ze gelijk krijgen. Ik zou zeggen dat ze in een normale rechtsstaat... grote kans zouden moeten hebben. Ja, wel, ja. Hoe is het eigenlijk als je toch uh, als medium een fout maakt... en je zet dat vervolgens zelf recht wat het EU-bureau dus heeft gedaan... dan is toch eigenlijk de kous ook af? Ziet ze ja, van de zee precies, of niet? Ja, ja. Of moet je dan ook nog rectificeren? Nee, als je je verontschuldig aanbiedt, dan dat geldt eigenlijk al als een soort rectificatie. In dit geval, we hebben het steeds over een dat dat klacht bij de EU, dat bureautje is van de Europese Commissie. Commissie ja. Dat is het dagelijks bestuur dat in Brussel zit. Hm. En die hebben daar een soort op, een obscuur bureautje. en die hebben, heeft daar misgekleund. <lacht> en ja, en dan die hebben een excuses, haastig een excuses aangeboden, dat het fout is gegaan. Ik vind het eerlijk gezegd een beetje overkill. Dat je uh, de, van die twee, van de persgroep en van uh, geen stijl. Ik, uh, de, de, de, broer, wat moet je dan meer rectificeren? Wat, wat, wat moet dat broodje dan? Uh, ja, de grote, zoals de Telegraaf vandaag, grote voorpagina, moet rectificeren. Dat ze uh, Stijn ja, Franken ja, ja, omhuis ja, dat, hebben. Uh, dat is een andere koek. Dat is een zij, andere zouden zij dat ook kunnen doen? Dus gewoon, zodra je op de pagina komt... Uh, ja, maar ze toch al geen al stijl is, deugt wel? Of ja, ze hebben toch al excuses aangeboden dat ze misgekleund hebben? Bedoel, is al, ja. moet, je dan, moet je dan nog eens een keer een, een advertentie plaatsen... waar ze nog een keer zeggen van dat, dat ze ernaast hebben gezeten? Ik weet het wel. Ja, overigens was die rectificatie van de Telegraaf op uh, pagina 3... maar ze ja, ook ja, op de homepage ja, ja, ja, ja, ja, ja. Van, de, van de site. Ja, uh, ja, dat is een ander onderwerp. Uh, ja, Juri, je bent het niet eens met iets nou, van de Zee. Ik, ik begrijp wel heel goed wat Sietse van de Zee zegt... maar um, ik ben het daar toch niet helemaal mee eens... want dit is een heel ernstig geval. Kijk, um, de, de vrijheid van de pers en, uh, en hoe de overheid daarmee omgaat... is een van de essentiële... Uh, dingen in de rechtsstaat in de vrije samenleving. He, je hebt vrije verkiezingen, je hebt vrije pers, je hebt een onafhankelijke rechtelijke macht. Je hebt het geweldsmonopolie bij de staat. Je hebt zo van die hele essentiële dingen in een open samenleving die van belang zijn. En als de Unie uh, daaraan morrelt of sleutelt en dat ook nog fout doet, nou, dan vind ik het niet goed. De Europese gek. Commissie heeft zorgen over ja. bepaalde berichtgeving waarin Tuurlijk. duidelijk desinformatie ja. in zit, zoals dat dan heet. Dus nee. een beetje uh, informatie die je in één richting stuurt door maar één kant te belichten, uh, noem maar op. Zeker. Kijk, desinformatie en ook valse informatie en misschien ook wel fake news en zo, is natuurlijk, zeker als het beïnvloed wordt door een buitenlandse macht, als daar inlichtingendiensten achter zitten en dat gebeurt. En er worden hele websites opgezet met nepnieuws uh, waarnaar verwezen wordt en zo dat er een web ontstaat van, ja, van dingen die niet waar zijn mm -hmm. en waar ook weer uit geciteerd wordt door andere media die te goed of trouw denken, te citeren wel, en zo. Dat is heel ernstig. Wel? Ik maak me daar ook best, ik bedoel dat is best een onderwerp, laat ik het zo zeggen, maar dat moet je als overheid wel heel zorgvuldig doen. Dus als je je pers die wel functioneert of gedeeltelijk functioneert, uh, uh, gaat wegzetten als fake en dat blijkt niet te kloppen, dan vind ik het helemaal niet gek dat daar de pers hard op reageert, want het is het is een essentiële ja. Functie van de samenleving dat die goed functioneert. Dan is het nog de vraag natuurlijk of een overheidsorgaan een bureautje moet oprichten, dat Precies. vooral door vrijwilligers wordt gerund. Ja. Om dan de vrije pers te gaan controleren. Sander ja. de Kramer. <laughs> Zo is het al stelt, zie ik ze ook zitten. <laughs> ja. dat, ik zie ze zitten in dat krakkemikkige schuurtje. Ja. En dan een beetje. Nou, kijk. Het, het is natuurlijk sowieso heel goed dat de, dat de media zelf dit groot kunnen brengen, dat die excuses zijn, zijn, zijn, zijn geaccepteerd. En, en dat daarmee ook wat de kous wel een beetje af moet zijn, toch? Laten we, laten we niet uh, blijven. Schiet ze jij mag? Nee, ik wou ja. hem daar nee, oh, nee. ja. ja, ook reageren. Sorry. Ik had een beetje een beetje een over. een beetje ook beetje een beetje een de een ja. een beetje over. Ik wou er een beetje reageren. Ja, ik denk dat daarmee de kous wel een beetje af moet zijn. Ja. Gelukkig kunnen de, hebben de media zelf een enorme uitlaatklep. Dus kunnen ze zeggen van nou, de excuses zijn, zijn, zijn aangeboden en daarmee is de kous af. Goed, kort nog iets van. Uh, ik de begrijp wat, wat, wat, wat ja, jullie bedoelt. Omdat namelijk je hebt nu, ik heb dat bureautje zitten in Brussel en er zijn overal, in, ook in België en in Duitsland, zijn, gaan er gaan stemmen op. En in Duitsland is het al zover dat je gaat controleren of er nepnieuws in al dan niet in de kranten, in de media ja. komen. En dat dat vind ik een hele gevaarlijke ontwikkeling. Wie bepaalt dan wat nepnieuws is? Goed, precies. Is... Nou, heldere, ja. heldere ja. opmerking. Sietse ja. van der Zee is hier, want hij heeft een boek geschreven... verslaggever van beroep. Daarin staan er met name uw memoires van uh, leerlingjournalisten... zoals dat nog heette. Herinneringen. Memoires, uh, dat klinkt zo'n beetje zo bombastisch, klinkt dat. Nou ja, dat doe je als je je carrière hebt afgesloten. en ik weet ja, inderdaad ik niet of. Als, als schrijver. Ik, schrijf, ik ben schrijver, dus ja. ik heb een boek geschreven over mijn journalistieke loopbaan. En het was een journalistiek boek. U bent nog steeds journalist? Ik ben schrijver-journalist. En bent u nog verslaggever? <laughs> nou, ik heb wel verslaggeverswerk gedaan. door bijvoorbeeld research te plegen voor andere boeken. Dan ben mm. ik op pad geweest. Ik heb bijvoorbeeld. De Serie Moordenaar. Heb ik, heb ik een boek over geschreven. En die heb ik 35 keer in de gevangenis bezocht. Is dat verslaggeverij? Ik dacht het wel. En, uh... ja. U bent uh, hoofdredacteur van het Parool geweest. Dat was eigenlijk, denk ik, uw laatste, uh, dat was uh, laatste uh, georganiseerde was... baan, zal ik maar zeggen. Precies, daarna ja, ja. moest u ja, zelf verder. ZZP'er. Ja, dan en, uh, word je ZZP'er. Uh, uh, uh, uh, nou ja, dat is dus van, van het Nieuw-Utrechts-Dagblad uh, gegaan... Naar, uh, naar het Parool, uh, via correspondentschappen ook in Washington en ja. dergelijke. Wat typeert een goede verslaggever? En een bezetenheid, aan dingen vasthouden, trekken, duwen, uh, je doel bereiken, uh, dingen uitzoeken, nieuwsgierig zijn, is heel belangrijk voor een verslaggever. En uh, ik hoop dat ik nog ook altijd steeds nieuwsgierig ben. Ik, als ik zie, uh, toen ik hoofdredacteur was en ik zag dat die mensen erop uittrekken, dan dacht ik van, jezus, heerlijk, die gaan we lekker naar Oost-Europa. Dat was de tijd van de val van de muur enzovoort. En ik heb, ik heb altijd, ook als hoofdredacteur altijd heel dicht op de verslaggeverij gezeten. Dat was gewoon mijn troetelkindje was dat... En uh, ik, heb me, uh, ik heb me altijd ook toch verslaggever gevoeld. Ik vind het een Ja, waarom ook bent een u er uit, titel. toen uitgestapt? Want u was correspondent in, uh, in Amerika. En toen ik werd was, u benaderd om uh, hoofdredacteur te worden bij de Elsevier. Ja, ik was, eerst was ik de, de 17 jaar correspondent voor NRC Handelsblad... in Bonn, Brussel, Washington. Toen ben ik anderhalf jaar adjunct hoofdredacteur in Else, bij Elsevier geweest. En daar ging het om dat we schoon schip moesten maken. Het ging slecht met het blad. En maar toen dat, dat betekende dat uw verslaggever af was. want dan zit je als je bent zit je aan een ja. bureau. Ja, maar je kan natuurlijk je... wel. De verslaggevers gaan aansturen en erop uitsturen. Dus dat is. En ik heb ik vergaderde er ook altijd mee toen ik bij het parool zat met de verslaggeverij. Ik heb de verslaggeverij verder opgetuigd. De mensen gingen op stap, mm -hmm. stuurden ze erop uit enzovoort. Dus dat is wel heel. Ik ik vond dat heel belangrijk. Je kan ook een krant maken. Van achter je bureau en dat je een pijpje opsteekt. en hm. bij diepzinnige beschouwingen schrijft enzovoort. Zo kan dat ook. Of columns schrijft. Achter erop. je Underwood typewriter. <laughs> achter je Underwood, ja. Ja, ja, ja. ja dat kan ook. Ja. Maar, maar je bent meer voor de verslaggever. Hè. Maar ik kan me ook voorstellen dat je dat altijd blijft missen. Als je eigenlijk je verslaggever voelt, dan wil je er toch ja, bij dat, zijn. Je wil ja, op pad. dat is ook zo. En dat, dat gevoel heb ik ook. Al. Als ik dan dingen in de wereld zie, dan gaat het toch op een of andere manier. Jezus. Uh, ik, wat zou ik, ik ben nu bezig om een boek te lezen over uh, van, uh, uh, Svetlana Alekseeuwitsch, die, die Nobelprijswinnares van twee jaar geleden, het einde van de, van de Rode Mens. Uh, en dat is een fantastisch boek. Dat gaat over de Sovjet-Unie, uh, het einde van de Sovjet-Unie. En dan denk je, jezus, wat zou ik dat graag allemaal willen meemaken? Wat zou ik die mensen willen spreken, daar rond ja, willen reizen Zelf. Enzovoort. Zelf, ja, ja, ja, dat ja, is, ja, dat roept het op. Ja, want toen, toen de, de muur viel, toen, ja, toen ging een, een verslaggever, die zat daar, en, dat, en die heeft dat allemaal gezien, en ik heb ook heel veel gezien, ja, ik, ik wil daar graag altijd met mijn neus vooraan staan. U zei net, ja, een verslaggever, die is, die is uh, ongeremd nieuwsgierig, die wilde ja. er achteraan, die bijt zich ook vast. Ja. Zijn er nog veel van? Er zijn nog wel, absoluut zijn er nog, uh, je hebt ze ook bij, uh, bij en bij de televisie. En, uh, je hebt ze zitten bij, kranten, bij de Volkskrant en bij uh, NRC Handelsbad. En, uh, je hebt absoluut nog, en ook bij de Telegraaf wel, mensen die er echt mm. op uittrekken en bezig zijn, sjouwen, sleuren. Maar, dat is een... ik hoor hem maar. Nou, het, het wordt wel minder, ja. want in, kijk, het, het is een kwestie van geld. Bedoel, er is steeds minder geld uh, voorhanden in mijn tijd... Er werd heel veel gereisd. Ik, ik, ik, ik, ik reisde ook. Ik, als, ook toen ik correspondent was, zag ik me ook als een verslaggever. Ik ging naar Suriname en, ik ging, en toen ik een bond zat, naar Moskou. Ik reisde overal naartoe. En, maar dat, dat is tegenwoordig er niet meer bij. Er wordt het zo. Wordt het zo verschrikkelijk afgeknepen. Dus die, die verslaggevers die worden vaak ook afgerekend op hun productie. Ja. Wordt Als je op na... reis gaat, moet je ook wat schrijven. Ja, nee, nee het wordt bijgehouden hoeveel ze, hoeveel ze geschreven hebben per jaar, o, zo. hoeveel stukken, ja. precies, hoeveel millimeter. Is dat niet goed? Is dat slecht voor de kwaliteit? Nou, ja, nee, zo, dat werkt. Kijk, je kan één fantastisch stuk schrijven. Uh, in een de maand, uh, en daar kan je mee excelleren En zo'n ja. ander die schrijft honderd stukken in de maand en het is flut. Maar dat was ook de situatie die u aantrof bij Elsevier... toen u daar uh, als je, uh, binnenkwam. Ja, dat en, en dat was toch ook niet helemaal wenselijk? Nee, maar dat hebben we proberen helemaal op te stoken. Dus we hebben gewoon nieuwe verslaggevers aangetrokken. Want op een hm. gegeven moment krijg je verslaggevers die ingedut zijn. Dat is hetzelfde waarom ik op een gegeven moment voor de keuze stond, bleef ik correspondent... Of ging ik uh, terug naar Nederland en ging iets anders doen. Je, je moet uitkijken dat je niet ja, indut. Ja, ja. Dus als je te lang verslaggeverij gaat doen, dut je in. Maar nou, uh, zegt u, er zijn nog wel wat goede verslaggevers... maar de meesten worden afgeknepen, afgerekend... mogen niet meer op reis, kunnen zich dus niet vastbijten in een onderwerp. Wat is daarvan het gevolg? Voor de journalistiek in zijn geheel? Voor de kwaliteit van de journalistiek? Dat die journalistiek uh, is geneigd mee te gaan lopen met allerlei hypes. Uh, je ziet ook bijvoorbeeld met die hele MeToo-beweging. Dat is in, in, ook in Nederland. Is, kijk, uh, Hilversum is geen Hollywood. In Hollywood heb je enorm die schandalen, al die toestanden gehad. Hilversum zijn ook wel vervelende dingen gebeurd. Maar hier is het uitgegroeid. Ook tot een soort hype is het, die hele metoo Maar, maar komt dat doordat de verslaggeverij geen. Tijd Of geld heeft? Precies. Komt, ja, omdat je, je, je gaat meehobbelen. Als je geen geld hebt, Je, je moet je moet eens even nadenken over dingen. Je moet de tijd nemen die dingen door je heen te laten gaan. He, je moet erop uittrekken, maar je moet daarna ook eens even overdenken. denken: hoe ga je het doen? En met elkaar erover praten. He, dat is ook waarom je. Dan zeggen ze wel: ja, die journalisten zaten vroeger ver in het café. Wij zagen elkaar aan het café om met elkaar dingen door te praten. Dat was niet zo dat Spar. je. Dat, ja, dat was hmm. heel belangrijk. Ja, de maar je Kamer. hoort heel veel gepassioneerde uh, verslaggevers... hoor je ook steen en been klagen. Hè? Want van vroeger was het veel beter, vroeger was het ook beter. En dat ze nu gewoon niet meer de tijd hebben... en dat geld er niet is om erop uit te trekken... en niet meer vijf dagen de tijd hebben... om echt met een heel mooi verhaal... een doorvrocht artikel thuis te komen. Nee, het moet, allemaal, het moet allemaal binnen worden gebeld... met twee telefoons tegelijk. En, hup, ja, er gebeurt veel van achter bureau, Juri Albrecht. Nou, kijk, verslaggever is een titel. Daar er heeft ze van, de zee groot gelijk in. En dat is een ongelooflijk belangrijke functie. Om, uh, en het nieuws staat niet, ligt niet bij het koeverzetapparaat op de redactie. Dus, maar wel op straat. Dus uh, dat is absoluut waar. Ja, en, daar is, en daar is... Nou, soms ook wel in het archief van het list. zijn wel vergeten dingen die je er boven kan halen. Die natuurlijk... Maar goed, je moet er achteraan, je nou. moet er zoeken. Je moet er, en, en ergens moet je het vinden. Um, en dat is een kwestie van geld. Kijk, eigenlijk zijn dit natuurlijk de hoogtijdagen van het nieuws. He. Ik bedoel, er gebeurt de wereld verandert, Er gebeurt van alles. Het, uh, uh, er is weer een balance of power terug in de hele wereld. De geopolitieke situaties mm. zijn he, volatiel. Zullen we, he, het, dus? Er is van alles aan de hand. Uh, het partijlandschap stort in elkaar. Dus het zijn de hoogtijdagen eigenlijk voor de verslaggeverij. Maar inderdaad, uh, de journalistiek is Totaal uitgekleed. Dat komt, denk ik, grotendeels door uh, de opkomst van het internet. Zullen we nou eens echt gaan beginnen met Google en Facebook te laten betalen voor de content die ze doorgeven, die opgetikt wordt door onderbetaalde verslaggevers, die langzaam een paar cent per woord krijgen. Dus dat, dat systeem is failliet aan het gaan omdat wij niet durven aan te pakken de grote Amerikaanse internetfirms. Dat is één kant ervan. De andere kant is dat de generatie uitgevers, um, die vlak hiervoor zit, uh, al het nieuws gratis dus over de schutting geflikkerd hebben, uh, dachten dat het dan wel goed kwam op maar internet. dat is inmiddels toch al teruggedraaid. Ja, maar dat is nauwelijks niet terug nu. te draaien, want mensen denken dat uh, goed nieuws kennelijk gratis is. Goed nieuws is hartstikke duur. En dan is er nog een andere tendens: dat is dat overheden langzaam denken dat je publieke omroep de nek kan omdraaien. He, dat hebben ze in sommige landen al gedaan. Ook in Nederland zie je nou niet dat er veel liefde is voor goede verslaggeverij. En dat is die tendensen samen zijn gevaarlijk. En dan is er niet genoeg tijd en inderdaad geld he, om dat goed te doen. Het ligt overigens ook wel, vind ik, aan de aan de uh, handdoek in de ring gooien. Mentaliteit van een aantal uitgevers en hoofdredacteuren van zo'n Zo'n zo zo tien jaar geleden, oh ja, die het erbij kom... hebben laten liggen. Uh, dan, uh, Sander van, bedoel je dan Sander, Sietse van de Zee? Ik bedoel dan niet Sietse van de Zee, <laughs> dat, is de, dat is een stuk langer geleden. Dat was een hoofdredacteur, en ik heb hem bij het Parool aan het werk gezien... die inderdaad uh, de verslaggeverij aanjoeg. Hmm. En dat soort hoofdstructuren daar ontbreekt het natuurlijk ook wel eens wat aan. Hè? Dus uh, hmm. mensen die uh, bereid zijn om met hun verslaggevers achter ze te blijven staan... en ze aan te jagen. Ik ben Graan. het helemaal eens met Sietse, dat je, je merkt ook gewoon... een soort frustratie en een soort berusting bij journalisten die eigenlijk niet meer het werk kunnen uitvoeren... zoals ze dat gewend waren te doen. He, dus echt gewoon in die artikelen duiken... en daar gewoon helemaal je in vastbijten. Wat je net zo heel mooi vertelde over... wat is een, een karaktertrek van een, van een goede verslaggever... erin vastbijten zit er niet meer in. Maar en daarom gaan mensen ook niet meer de kroeg in samen. Ja. En daarom ja. merk je dus dat mensen lekker naar huis gaan om ja, vier uur. Ja, Jury uh, zegt net, de, de, de generatie... Uh, Hoofdredacteuren voor ons, uitgevers voor ons, die heeft dit veroorzaakt. Maar ja, is Dat is die... een van de een van de dat, redenen. dat Ja, dat ja. ja, is, ja, is absoluut. Een, dat is een heel goed punt. Dat, Jawel, Maar in uh, wat, maakt... wat voor situatie zaten die uitgevers? Ja, nee, maar, kijk, wat er gebeurd is, bijvoorbeeld zoals perscombinatie, hè, daar zat de telegraaf de, de Volkskrant, een trouw, en paar zat erbij. Hmm. Dat is op een gegeven moment allemaal versjoemeld... aan, aan aan, aan de e investeringsmaatschappij uit Engeland, Apex. Apex bedoel, ja. al die, die, die uitgevers, ja. die durfden ook niks in Nederland. Ze zijn ze, ze zijn pas op het laatste moment zijn ze begonnen met... Uh, nou er zit een hele specifieke situatie, maar ik kan me voorstellen... dat de uitgevers dan zullen zeggen tegen u... ja, als we dat niet hadden gedaan, hadden we de krant op kunnen doen. Ja, maar die, al die kranten die zijn nu zijn ze Belgisch geworden. Oh. We hebben geen Nederlandse kranten meer. 95% van de Nederlandse kranten zijn Belgisch. Ja, ik had, dit, dat snap ik, maar waar is ik toch eigenlijk even naartoe wil... is, dat, is dat, die, dat de individuele journalist, maar ook de individuele hoofdredacteur... en zelfs misschien de individuele uitgever, heeft die keus. Ja, die heeft zeker keus. En of. Welke keuze um, dan? Uh, de, uh, laten we wel zijn. Er zijn twee Belgische krantenconcerns... die uit een veel kleiner gebied komen die het wel konden. He, um, die uh, ook in België met veel minder lezers he, uh, kwaliteitskranten... overeind konden houden. Um, bovendien is het nog altijd zo dat de EBITDA, he, de, de winstgevendheid van de kranten op papier, nog altijd heel hoog is. Mm -hmm. De Economist verkoopt uh, jaar na jaar meer papieren blaadjes... overal in Nederland en in Europa. Maar alle andere uitgevers in Nederland hebben gedacht... dat papier niet meer werkt. Dus het vroegtijdig de handhoek in de ring gooien... en denken het kan allemaal niet meer. Terwijl, dat gezonde bedrijven waren, is desastreus geweest. Mag ik iets kort zeggen jaren. over de Belgische situatie. De Belgische uitgevers die betalen nul btw op hun kranten. De Belgische uitgevers betalen nul btw. Dat betekent dat levert hun jaarlijks 200 miljoen euro op. Plus dat ze nog 150 miljoen krijgen voor de bezorgingkosten... Belgische uitgevers worden jaarlijks... met bijna 400 miljoen euro gesubsidieerd. Maar weet u dat we dat hier ook gaan doen? Nee, ik wil ermee zeggen dat het makkelijk is... om dan Nederlandse kranten op te kopen. Dat je hier kan shoppen wat ze gedaan hebben. Ja, maar en, de, de vraag is even... want uh, heel veel journalisten zullen dit herkennen... en ik denk kritische mediakijker ook. Uh, hoe pak je dit aan? Hoe los je dit op? Nou, het is niet meer, het is gebeurd. Kijk, nu kan je wachten op dat een Murder komt... en die kopen wij spreken de persgroep op... of er komt een Chinees of een Rus. We hebben het niet meer in eigen hand. Die, de macht van de kranten, van de media... Ja. Ligt, grotendeels ligt in België. Wordt journalistiek dan liefdewerk oud papier, Jury? Nou, dat is het al grotendeels. Als je kijkt naar uh, hoe dat in elkaar zit... Uh, veel kranten, vooral regionale kranten... maar ook veel landelijke kranten... worden volgeschreven door mensen die nauwelijks ervoor betaald krijgen. Ja. En ZZP'ers, als je ziet wat je per woord betaald krijgt... dan is eigenlijk het systeem ja. al failliet. Ja. En dat komt ook grotendeels nogmaals, zodat we niet bereid zijn... om advertentieinkomsten die de grote internetfirms wel krijgen. Mm -hmm. Honderden miljarden, die nauwelijks belast worden... want die gaan via de Cayman-eilanden, de Zuidas en Ierland. Dus uh, en die, we zijn niet bereid om die te dwingen... tot afdracht van die advertentieinkomsten. En daarmee is het verdienmodel voor de vrije pers... Kapot. Dus daar begint het voor jou, dat, dat, en, dat we gaan... Nou, dat is een, dat is een, belangrijk, uh, een belangrijke oplossing moeten zijn. Gaan dat zou de Europese Unie moeten Ja, ik, ik ben iets minder somber. Het is niet meer wat het geweest is. Maar er worden gelukkig nog steeds wel bij kranten... mensen vrijgemaakt die wel vijf dagen Zeker. Uh, mogen doen... om, Zeker. om, om een goed doorverrocht te schrijven. Ja. Ja. Ja. Sander de Kramer, dankjewel je wel. Van KRO, NCV-presentator. En uh, bezig met ontwikkelingswerk dus ook. Sietse van der Zee, hartelijk dank dat u hier was. Uw boek heet verslaggever van beroep. En dat bent u min of meer nog steeds, heeft u hier verteld. En directeur van de Balie was hier ook. Julie Albrecht, dank dat je hier was. Graag gedaan, dank. Nieuws van de NOS. Het was een goed jaar voor verzekeraar ASR. Een derde meer winst voor de verzekeraar van merken... als de Amersfoortse Europese verzekeringen. En dit zo. Netto-winst ging zo richting het miljard. André Meijnema is vrijgemaakt bij de NOS... om economie, verslaggeving te doen. André, goedemorgen. Fraaie cijfers. Wat gingen ze goed eigenlijk in verzekeringsland? Nou, betrekkelijk veel. Uh, weinig... Uh... Claims bij de schade- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Gunstige ontwikkeling op de financiële markt, op de beurzen. De beurs is een beetje de kerst op de taart van de AZ worden. En, uh, met name die schade dan. Het eerste half jaar viel reuze mee. Het was een, eigenlijk een heel rustig jaar. De tweede helft was wat onstuimiger. Maar, zeggen ze zelf, als je kijkt naar het begin van 2018... wordt het een heel onstuimig. We hebben natuurlijk die zware storm van 18 januari gehad. En die gaat er behoorlijk inhakken. Ja, zo nou ja, dat is uh, waarvoor wij zijn. Uh, dus het is ook goed dat je af en toe kunt laten zien uh, wat je bestaansrecht is. Uh, als mensen in een storm uh, schade leiden. Uh, maar zo'n zo januari-storm die, uh, die hakt er zeker in. Uh, dat heeft bij, uh, bij ASR in ieder geval uh, een schade opgeleverd. die uh, wel in de buurt van de, van de 30 miljoen zal liggen. ASR staat sinds september 2017 weer helemaal op eigen benen. op de beurs. weer los van de staat. Want ze hebben staatssteun uh, gehad. Uh, doet dat nog wat? ja, ze zijn natuurlijk genationaliseerd tien jaar geleden... Eh, als na de val van de Fortis en eh, AMRO. En nu zijn ze een, een, een half jaar eh, ruim helemaal los van de staat. Alles is verkocht eh, door de staat. En ze kijken wel tevreden om. Want de staat heeft zich eigenlijk, zeggen ze zelf... nooit intens bemoeid met de bedrijfsvoering. Dus er is niet veel veranderd in de manier waarop het bedrijf gerund wordt... wat dat betreft. Dankbaar voor de steun eh, voor het uitbouwen van het bedrijf. Kosten de staat destijds 3,6 miljard... Dat was zeg maar de, het opkopen van de boedel. En uiteindelijk hebben ze de boel verkocht via de beurs dan weer voor 3,8. Dus ja. 200 miljoen is heeft de staat aan de club verdiend. En nu gaat, gaan de lonen weer omhoog. Dus uh, ze, zeggen, ja. ze zijn staatsbedrijf ja. af en huppakee, meteen de salaris omhoog. Ja, dat is natuurlijk wel de, de, de, de, de, ja, de, de knoop die je maakt aan die, aan die twee verhalen. Eh, los van de staat en vervolgens gaan de lonen weer omhoog. Want de staat had juist namelijk besloten om de lonen heel so sober te houden... bij genationaliseerde banken en verzekeraars. Dus hmm. daar blijf je met, je met je vingers vanaf. Want dat is misschien een van de redenen van de ellende allemaal. Dus een rem daarop. En nu zie je dat vorige week werd bekendgemaakt... dat de, de loon van de, de topbestuurder gaat met twee ton omhoog in twee jaar. En die van de andere bestuurders met een kwart miljoen omhoog. dat dus opstreden? Wat zeg je? Is het omstreden? Die ja, nou ja, in ieder geval, men vindt het altijd dubieus dat het zomaar kan. Je? Een lange tijd kan het allemaal niet. En vervolgens ben je dan los van de staat en dan gebeurt het allemaal. Uh, en dan krijg je een beetje de discussie. Want de bestuur zegt altijd... Ja, wij gaan niet over de lonen, daar gaat de raad van commissarissen over. Dus dat bepalen wij helemaal niet. Uh, en die raad van commissarissen maakt een hele goede afweging. Want die kijkt naar van alles en nog wat. Uh, wanneer het gaat om aandeelhouders en, en, en om uh, klanten en, en werknemers. En kortom de samenleving. Huh? Tegelijkertijd kreeg je altijd wel het idee van... Ja, de, de vergelijking met andere... Uh, bedrijven in Europa of daarbuiten, uh, die liggen hoger. Dus we moeten een beetje uh, gelijk in de pas komen te lopen met die clubs. Dat is dan een beetje zo'n soort wedstrijdje van wie het vers kan plassen. Nou, kortom, uh, geen gezeur vindt uh, de bestuursvoorzitter Jos Baten van de ASR... maar wel een dingetje. Ik begrijp alle reacties uh, daarover. Je, je merkt daaraan dat alles wat over beloning van bestuurders in Nederland gaat... is altijd een gevoelige kwestie. Uh, en daarom ben ik blij dat, uh, dat commissarissen daar absoluut ook wel rekening mee gehouden hebben, ook uh, met, uh, met de absolute hoogte. En die hebben de afweging gemaakt, en dat is een hele lastige afweging geweest, dat weet ik, uh, uh, tussen hoe verschillende partijen daarnaar kijken. En, en de uitkomst uh, die heeft de Raad van Commissarissen vorige week dan ook naar buiten gebracht. Ja. Jos Baten van ASR. Dankjewel, André Mijnema van de NOS. En dadelijk, Sven Kokkelman. Sven, goedemorgen. Nieuws, goedemorgen. Nee, die stad. Ja, over een uur geeft de minister van Infrastructuur een persconferentie. Maar wat ze daar gaat zeggen is al min of meer uitgelekt. Dat wil zeggen, het wordt in ieder geval bevestigd door Haagse bronnen. Namelijk, de opening van dat vliegveld wordt met minimaal één jaar uitgesteld. Over de consequenties gaat het zometeen in één op één. Dat is zometeen eerst, Junius Tobinitski. In Amsterdam is een man opgepakt die in oktober geprobeerd zou hebben... om een crimineel uit de gevangenis van Roermond te bevrijden met een helikopter. De opgepakte man is een van de hoofdverdachten... van die mislukte ontsnappingspoging, meldt het parool. Volgens de krant zat hij ondergedoken bij zijn broer in Amsterdam-West. De familie van oud-premier Lubbers is dankbaar voor alle condoliances. Zijn weduwe zegt dat alle medeleven haar heel goed heeft gedaan. Ze ziet het als een erkenning voor wat Lubbers betekende voor Nederland. In Woudenberg zijn 30.000 kippen omgekomen bij een schuurbrand. Over de oorzaak van die brand is nog niks bekend. Bij dezelfde kippenboer in Woudenberg... kwamen vorig jaar al 80.000 kippen om, ook door brand. En het Stadionplein in Amsterdam krijgt een nieuwe naam. Het Johan Cruijffplein heeft het college van BMW besloten. Ze kiezen voor het Stadionplein vanwege de band met Cruijff. Die won in 1972 in het Olympisch Stadion met Ajax de Wereldbeker. Het is nog vrij druk, alleen de geest? Nee hoor, nee, het is niet uh, druk meer. Er staat alleen uh, nog een file op de A6 van Emmeloord naar Muiden. Tussen Lelystad en Almere Buiten-Oost, twee kilometer. De vertraging is daar een kwartier door een aanrijding. Maar die vertraging neemt ook alweer af, want de weg is weer vrij. Dames en heren, goedemorgen. Over een uur geeft minister van Nieuwehuizen een persconferentie over de uitbreiding van Lelystad Airport. De opening van dat vliegveld zou met minimaal een jaar worden uitgesteld. Over de consequenties van dat besluit, dat inmiddels door Haagse bronnen wordt bevestigd, ga ik zo praten in één op één. Maar eerst naar de Spelen met nieuwe medaillekansen voor Nederland vandaag, Gio Lippens. De Olympische Winterspelen in Pyeongchang. Pyeongchang is de Donkey olympic Olympisch nieuws met Gio Lippens. Brady Lehman heeft goud gewonnen op de skicross. De Canadees nam revanche voor de mislukte olympische finale vier jaar geleden in Sochi. Van toen viel hij al snel en eindigde hij als vierde. Wereldbekerleider Bischof Berger uit Zwitserland pakte vanochtend vroeg het zilver... en het brons ging naar de Rus Rizik. In de voorronde sneuvelde wereldkampioen Victor Norberg al vroeg... en verlieten drie freestyle skiers per uh, brancard het parcours. De Canadees Chris Del Bosco viel het hardst, hij brak zijn bekken. En we zouden zomaar hetzelfde podium kunnen krijgen bij de Big Air als bij de slopestyle finale voor snowboarders. Redmond Gerard, Max Parrot en Mark McMorris zijn alle drie door naar de finale. Bij de Big Air kende met name de tweede heat een hoog niveau. De hele top 6 doorbrak de 90 puntengrens. Carlos Garcia Knight had de hoogste score met 97,50. De Nederlander Nick van der Velde ontbrak omdat hij vorige week zijn arm brak tijdens een training. En straks is het weer tijd voor de inmiddels veel besproken ploegenachtervolging. De mannen staan in de halve finale tegen Noorwegen. Gisteren nam bondscoach Geert Kuiper het besluit om Patrick Roes de plek te geven van Koen Verweij, die tegenvielen in de kwartfinale.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 Dan uh, ja, zijn we op de goede weg. Er is bij die ploegachtervolging kans op twee medailles. Want ook de vrouwen komen in actie. Daar rijden Irene Wust, Lotte van Beek en Antoinette de Jong de halve finale. Van Beek valt in voor Marit Leenstra, die rust krijgt. En straks is het allemaal weer te volgen in Radio Olympia. Daar ook aandacht voor de medaillesceremonie van de relay bij de vrouwen. Jorien Termors, Jara van Kerkhoff, Suzanne Schulting en Lara van Ruiven krijgen de bronzen medaille voor een onverwachte derde plaats gisteren. NPO Radio 1, KRO-NCRD, 1 op 1, met Sven Kokkelman. Dames en heren, opnieuw goedemorgen. De opening van Lelystad Airport wordt met minimaal een jaar uitgesteld. Nou ja, opening, de opening van het nieuwe uitgebreide vliegveld dan. Dat is hoogstwaarschijnlijk de boodschap van minister Cora van Nieuwenhuizen over een klein uur als ze een persconferentie geeft. De uitbreiding van Lelystad is nodig om Schiphol te ontlasten dat uit zijn jasje groeit. Maar zoals u weet is er veel verzet tegen dat plan, met name uit het oosten van het land, vanwege lage aanvliegroutes en gerommel met cijfers en eerdere milieurapporten. Toeval of niet, gisteren kwam het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum met een rapport waaruit blijkt. Dat een beperkte groei van Schiphol met 50.000 vluchten per jaar veilig kan. mits een aantal maatregelen wordt genomen. Over de consequenties van het besluit van de minister ga ik praten met Adam Elzekalai. Die is VVD-wethouder luchthaven van de Haarlemmermeer. de gemeente waar Schiphol zich bevindt, zoals u weet. Meneer Elzekalai, goedemorgen. Goedemorgen. Ging de vlag uit nadat u de vermeende beslissing van uw partijgenoot vanochtend las? Nee, kijk, ik, eh, vlaggen gaan alleen uit als er wat te vieren valt, volgens mij. En eh, dat is nu niet het geval. U zei eerder, een week of zes geleden hier nog, dat u voor de groei was van Schiphol. Zeker. Ik, ik zal ook nooit ontkennen dat ik voor een selectieve groei ben van de luchthaven. Echter, we hebben wel met elkaar een x aantal afspraken afgesproken. En die moeten wel nagekomen worden. Ja, maar goed, 50.000 vluchten per jaar, dat gaat waarschijnlijk wel lukken. Extra. Op de, u bedoelt op, op Schiphol? Ja. Nou ja goed, kijk, het zou eventueel kunnen, maar we hebben met elkaar ook afgesproken dat we tot 2020 aan de 500.000 vliegtuigbewegingen zouden uh, blijven. Ja. Uh, ja, 2020 is het nog niet, dus ik denk uh, met het, uh, ja, als dat besluit gaat kloppen wat de minister gaat nemen, dan gaan we met elkaar uh, een discussie aan hoe nu verder. Ja, en moeten we al die milieutippers en mensen die niet meer kunnen slapen van de herrie maar even terug in een hok dan? Nee, kijk, op het moment dat je, je moet altijd met elkaar in gesprek blijven... en als je terug in het hok uh, zit, dan uh, is het lastig praten. Dus uh, aan tafel. We moeten praten. Aan tafel dus. Bij Welkom en bij 1 op 1. Ja, wist u dit eigenlijk al? Nee, ik, uh, ik werd er vanochtend mee wakker. Met het, uh, met het bericht. Dus het is niet zo het, dat de minister uh, betrokken lokale bestuurders... even op de hoogte stelt van de beslissing die ze gaat nemen? Mij heeft ze daar in ieder geval niet van op de hoogte gesteld. En als iemand het zou moeten weten, bent u dat dan? Nou, ik denk dat het eerst een... het is een zaak van de minister. Dus ik denk dat zij uh, ook zal beargumenteren, als het allemaal zo gaat zijn, zoals nu wel de verwachting is, waarom uh, de eventuele uitzel gaat plaatsvinden. En daar ga ik met heel veel belangstelling naar luisteren. Ja, u, ik zei al, u zat hier een, een week of zes geleden ook, en toen zei u ik ben inderdaad voor een gecontroleerde groei van uh, de nationale luchthaven, Schiphol dus, maar dan moet Lelystad wel open. Nou, uh, of Lelystad open gaat of niet, dat weten we nu niet meer. We moeten die persconferentie afwachten. Maar als uh, de de bronnen die dat nieuws bevestigen gelijk hebben... dan gaat de minister in elk geval een streep halen... door de rekening van april 2019. Met andere woorden, dan gaat Lelystad... dat was de uitbreiding van dat vliegveld, later door. Ja, dat heeft u gelijk. in. En we hebben in 2008 uh, een hele set aan afspraken met elkaar afgesproken. En een van die afspraken was de opening uh, uh, van de luchthaven Ledenstad... om daar een deel van die selectieve groei van uh, ja, de Nederlandse luchtvaart te accommoderen. Ja, en een van die pijlers, uh, namelijk de luchthaven Ledenstad... die, uh, ja, die scheidt nu weg te vallen. Ja, Dat betekent dat we met elkaar moeten gaan kijken hoe we daarmee verder gaan. Dan zijn er twee mogelijkheden. Ofwel het vliegverkeer in Nederland kan niet groeien... of Schiphol mag een beperkt aantal extra vluchten gaan uitvoeren. Ja, ja. Dat als u het zo zwart-wit stelt, uh, uh, dat dan zou dat dat klopt in die zin. Uh, maar of dat de uitkomst gaat schijnen, is vers 2. Want we zitten natuurlijk wel met uh, andere zaken, namelijk 500.000 is 500.000 tot 2020. Ja, ja. en 501.000 is dat niet. Nee. Dus dat betekent als je daar overheen gaat, dat je met elkaar moet gaan afspraak, uh, afspraken moet gaan maken. Hoe hoe verder naar 2020, uh, naar nou, nu eigenlijk? Ja. En we hadden al voorzien. Uh, althans, die afspraken die liepen tot 2020. Nou, Zoals u ook weet is dat al uh, bijna. Dus de, de discussie die is nu wel van hoe moet de groei nu verder gaan na 2020. Ja, en ik denk dat die discussie uh, wat sterker en misschien wat uh, intensiever gevoerd moet worden nu al. Ja. Wat zijn de consequenties eigenlijk? Want het kan ook zijn dat Schiphol geen toestemming krijgt voor extra vluchten. Of, of is dat uh, uh, wishful thinkerij van, uh, van mensen die tegen dat vliegen zijn? Nou ja, op het moment dat we vasthouden aan de afspraak... namelijk 500.000 vliegtuigbeweging, dan zit het, net zoals het nu eruit uitziet, dit jaar vol. Ja. En wat zijn en dan... daarvan dan de consequenties... als Lelystad later open gaat of misschien wel helemaal niet? Nou, kijk, we hebben met elkaar afgesproken dat selectieve groei uh, mogelijk moet zijn. En daarmee is heel uh, zwart-wit uh, gezegd dat bijvoorbeeld vakantievluchten naar Lelystad zouden uh, kunnen. En dan uh, zo maar zeggen, lijnvluchten uh, of andere soorten vluchten op de luchthaven kunnen of Schiphol kunnen worden geaccommodeerd. Ja, maar die vakantievluchten nou, uh, gaan nu niet, althans voorlopig niet naar Lelystad. Nee, er gaat geen enkele vlucht naar uh, Lelystad als het, uh, als het uh, klopt, wat de minister gaat zeggen. Nee, en wat, en wat is daarvan dan de consequentie? Nou, de consequentie is dat de luchthaven vol zit... en dat we dus met elkaar een discussie moeten gaan voeren. Oké, okay, en hoe nu verder? Kijk, die afspraken die zijn gemaakt uh, met, een heel, uh, ja, met heel veel mensen... aan de zogenoemde alderstafel. Er yeah. staat ook de handtekening van de gemeente halen -Meer onder. Uh -huh. Daar houden we ons ook aan. Uh -huh. Maar met elkaar moet je wel de discussie willen voeren. En hoe nu verder? Nou, wat ik net ook al aangaf... na 2020 stond hij sowieso op de, op de wagen. Ja, dat moet nu uh, eerder. Maar yeah. totdat er nieuwe afspraken zijn gemaakt... ja, dan blijven de huidige afspraken van kracht. Alhoewel, een van die afspraken... Uh, ook was, namelijk de opening van de luchthaven Lelystad. Ja. Daar wordt nu niet aan voldaan. Dus dan wordt het met elkaar bekijkt wat daarvan de consequenties zijn. Ja, je kan ook zeggen: afspraak is afspraak en Schiphol mag niet verder groeien. En dan? Ja, maar dat is nu ook hetgeen wat er aan de hand is. Uh, afspraak is afspraak, ja. 500.000 vliegtuigbewegingen tot 2020. Ja. Nou ja, uh, ja, we zitten nu op de 500.000 vliegtuigbewegingen en het is nog geen 2020. Ja. En één set, uh, één deel van, onderdeel van die afspraken, namelijk het openen van de luchthaven Leestad. Ja. ja, maar, nu maar dat rug. hebt u net dan gezegd. Maar, maar, maar ik ben benieuwd naar wat dan de consequenties zouden zijn. In economisch opzicht, in, in, in de renda, rentabiliteit van Schiphol. Uh, op het moment dat er geen extra vluchten kunnen worden uitgevoerd. Nou ja, dat kunt u denk ik beter aan de luchthaven Schiphol vragen. Uh, ja, u bent de wethouder van dat gebied? Jazeker, maar uh, ik, ben niet de, ik doe niet de bedrijfsvoering uh, uh, op de luchthaven. Nee. Maar in mijn allereerste les economie betekent wel... als er schaarste ontstaat dat of de prijs omhoog gaat. Uh, uh, dat, is, dat is vaak het eerste wat er gebeurt. Uh, en, en, en twee, ja, dat je wellicht... Uh, dat maatschappijen uit gaan wijken naar andere vliegvelden in Europa... omdat er op de luchthaven Schiphol geen plek meer is. Ja, nou, dat... dat kan uh, dan weer negatieve consequenties hebben... voor uh, de werkgelegenheid economische groei in deze regio. Ja. En vandaar ook dat we met elkaar moeten gaan bekijken... hoe gaan we hier nou verder mee, uh, mee om. Kijk, ja. Het is een hele, sowieso een hele ingewikkelde en boeiende discussie. Ja, en die wordt nu uh, nog ingewikkelder, denk ik, en wellicht ook nog boeiender. Maar goed, u bent hier al een paar jaar mee bezig. U hebt daar vast wel een idee over hoe het wat u betreft verder moet. Nou ja, wat ik al aangaf en wat ik ook altijd zal blijven aangeven... kijk, kijk 500.000 is natuurlijk nu een, een streep, maar je moet, de wereld houdt dan niet op. Je moet wel met elkaar kijken. Uh, hoe, hoe nu verder? Kijk, uh, ongebreidelde groei, dat hoeft voor mij echt niet. We hoeven echt niet te groeien om te groeien. Nee. De vraag is niet of we groeien, maar hoe we groeien. Ja. Nou, selectieve groei vind ik een hele belangrijke. Vluchten die echt een meerwaarde leveren aan de BVN Nederland... die moeten we absoluut accommoderen. Ja. Uh, de, en zou je dan, zou u dan uh, kunnen leveren met die 50.000 50 extra vluchten per jaar? Nou ja, op het moment dat. Uh, u refereert nu aan het, het veiligheidsrapport wat het eventueel mogelijk maakt? Ja, want dat er kwam gisteren uh, toeval of niet uh, ook naar buiten. Het Nederlands lucht- en ruimtevaartcentrum uh, constateert dat er 50.000 extra vluchten per jaar mogelijk zijn. Mits een aantal extra maatregelen wordt genomen op het gebied van verkeersleiding, op het gebied van het weghalen van rubberafzetting op uh, de runways. Uh, en uh, op uh, het niet al te snel wisselen uh, van banen die soms haaks op elkaar liggen bij Schiphol vanwege de windrichting. Ja, nou, zoals je ook weet, er is een, een veiligheidsrapport uitgekomen vorig jaar. Wat, uh, nou, wat, wat knelpunten uh, blootlegde. Uh, uh, nou, nu is er een rapport gekomen wat zegt: nou, als er een x aantal maatregelen die u net schetst worden genomen. dan zou die groei eventueel kunnen. Maar dat ontslaat ons natuurlijk niet aan de basale basisafspraak. Namelijk dat we met elkaar hebben afgesproken. dat tot 2020 uh, maximaal 500.000 vliegtuigbewegingen te accommoderen zijn. Ja. Um, als we met elkaar dus kijk, een afspraak kunnen maken van. Kijk, hoe moet die uh, selectieve groei dan plaatsvinden? Ja. Nou, is wel fijn te constateren dat dat wel kan op de luchthaven Schiphol met de maatregelen die genoemd zijn. Goed, inmiddels uh, wordt vanuit de politiek al uh, gereageerd op de boodschap die over drie kwartier pas officieel naar buiten komt. Namelijk het besluit van uh, de minister. Uh, de ChristenUnie, D66, zijn blij met het voorstel. Ook het CDA vindt het goed dat, dat de minister even pas op de plaats maakt. En andere partijen, zoals GroenLinks, de SP, de Partij voor de Dieren en de PVV, hopen dat het zal leiden tot afstel van überhaupt het, uh, de, de uitbreiding van dat, lucht, van dat vliegveld op, uh, op Lelystad. Um, Laten we eens kijken bij Paul Peters. Die is uh, lector duurzame luchtvaart aan de toerismogeschool NHTV in Breda. Promoveerde in november 2017 aan de TU Delft op onderzoek naar de milieugevolgen van de mondiale reislust. Meneer Peters, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u eigenlijk naar het besluit van de minister als ze het inderdaad zo hard gaat zeggen zoals die bronnen hebben bevestigd? Nou, ik denk dat het uh, zeker verstandig is om, uh, om zo'n uh, pas op de plaats uh, te maken. Um, er zitten zo ontzettend veel uh, uh, consequenties en ook wel, wel vuiltjes in zeg maar, het pad tot het besluit uh, om, uh, om stad open te maken of open te zetten. Um, ja, dat het uh, gewoon niet meer is dan, uh, dan redelijk is om, om dat nou eerst eens een keer allemaal uh, goed uit te zoeken. Yeah. Uh, tegelijkertijd uh, zal er opnieuw een discussie uh, komen. Die wordt eigenlijk al gevoerd. Of het überhaupt wel uh, open moet gaan, dat nieuwe vliegveld van Lelystad. Nou ja, daar, daar kun je inderdaad... Uh, daar moet je zeker een discussie uh, over voeren. Uh, zeg maar de de afspraken waar, waar net over gesproken werd, hè, van de, de 500.000 enzovoort... Die, uh, ja, die, komen eigenlijk, die stammen toch wel van een aantal jaren geleden. Uh, van voor uh, zeg maar het uh, grote klimaatakkoord uh, in Parijs. Um, dus dat betekent bijvoorbeeld dat klimaatverandering in die hele discussie uh, geen enkele rol speelt. Dat staat ook in geen enkel milieueffectrapport, uh, staat er iets over. Terwijl, uh, nou ja goed, uit mijn, mijn eigen studies blijkt dat uh, hoewel de luchtvaart buiten dat klimaatakkoord uh, van Parijs uh, is gehouden, dat we uh, zeg maar de, de doelstelling van Parijs nooit gaan halen als we uh, die luchtvaart niet op de een of andere manier uh, daar de groei uit uh, weten te krijgen, ja, dus, wereldwijd. Dus? En dat heeft... Uh, Consequenties voor Nederland natuurlijk ook. Dus? Uh, um, dus je moet je afvragen of überhaupt een uh, groeisscenario voor Nederland... of dat nou wel zo'n verstandig uh, toekomstbeeld is. En wat is het antwoord daarop wat u betreft? Uh, ik denk voorlopig van niet. Uh, uiteraard kunnen er uh, wonderen gebeuren waardoor er... Uh, uh, nou ja een oplossing gevonden wordt voor om ook die luchtvaart zeg maar, onafhankelijk te maken van fossiele brandstoffen. Maar vooralsnog is dat, dat wonder niet geschiet. Maar, ga, ga, maar zeggen, ga maar eens tegen die mensen zeggen die allemaal met, met, met van die locals carriers met vakantie gaan. Dat ze niet meer met vakantie kunnen gaan. Nou, zo, zo sterk moet, moeten we dat ook weer niet zien. Luchtvaart is natuurlijk een onderdeel van, van de reissector. Um, en het is een belangrijk onderdeel, uh, maar nog niet de helft van de mensen gaat uh, met het vliegtuig, uh, met vakantie. Het grootste deel gaat nog steeds uh, gewoon met de auto. Op. Ja. Um, en laten we zeggen, twintig jaar geleden was dat veruit het grootste deel. Uh, dus de luchtvaart heeft wel heel snel uh, een opmars gemaakt in, uh, in de toeristische wereld. Ja. Maar dat wil niet zeggen dat uh, wat we twintig jaar geleden konden... Uh, gewoon wat vaker met de auto en wat minder vaak met het vliegtuig... dat dat nou opeens onmogelijk zou zijn. Dat is natuurlijk echt niet, uh, niet aan de orde. U zegt, pas op de plaats, dat hele Lelystad moet nooit open... want anders halen we de milieudoelstellingen van Parijs niet. Nou, de, de milieudoelstellingen hangen uh, niet zo sterk af van, uh, uh, uh, van Lelystad alleen. Maar een... Uh, gewoon het gehele plaatje eens een keer goed bekijken... Uh, voor Schiphol en Lelystad en ook de andere luchthavens in Nederland. Van waar moet die groeien heen en moet het überhaupt wel groeien? Uh, dat lijkt me heel verstandig. En ja, dat dan Schiphol tijdelijk even, zoals dat heet, op slot gaat... door die, die 500.000, uh, waar net ook de wethouder uh, op duidde. Ja. Nou ja, dat hoeft helemaal niet zo erg te zijn. Er zijn uh, diverse grote concurrenten van, uh, van Schiphol... die zitten al, uh, al meer dan een decennium op slot. Uh, Hisro bijvoorbeeld, uh, Frankfurt. En die luchthavens lopen economisch heel goed. Dus uh, ik snap eigenlijk niet zo goed waar die angst vandaan komt. Dat als we één keer uh, een passagier uh, die voor een tientje ergens naartoe wil vliegen... Uh, niet kunnen bedienen, dat dan dat grote gevolgen zou hebben voor de Nederlandse economie. Ik kan me daar niet zo heel erg veel bij voorstellen. Ga ik voorleggen aan de wethouder, Paul Peters, hartelijk dank. Graag gedaan. Meneer Elsakar, de wethouder dus van Haarlemmermeer... met in portefeuille Schiphol, de luchthaven en alles wat ermee samenhangt. Waarom bent u zo bang voor die economische tegenvallers... als uh, uit het buitenland blijkt dat dat helemaal niet het geval hoeft te zijn? Nou, voor mij heb ik dat nooit uh, gezegd. Uh, kijk, bang ben ik niet zo snel. Alleen het is een uh, gegeven dat uh, als ik dan mag kiezen... die 500.000 vliegtuigbewegingen die hier zijn... dan vul ik die liever met vluchten die, uh, die de meeste waarde toevoegen aan, aan dit deel van, van Nederland. Uh, en het is natuurlijk fijn dat mensen lekker op, op vakantie kunnen. Alleen de economische toegevoegde waarde van die vlucht is vele malen minder... dan een, een directe lijnvlucht naar een willekeurige stad in China. Ja. Dus dat is meer uh, de vraag uh, en, en dat is ingevuld met de afspraken door uh, Lelystad en andere regionale luchthavens in Nederland beter te uh, benutten. Uh, op het moment dat de luchthaven hier op, op slot uh, komt... en 500.000, 500.000 uh, blijft... Uh, en ook met de historische rechten die je hebt op, op bepaalde uh, slots... Ja, dan, uh, dan is, de, dat is het gevaar, of de, uh, en daar ben ik dan uh, bang niet... maar dat zou wel heel erg zonde zijn... Uh, dat je geen extra economische toevoegd water kan toevoegen... omdat zo'n nieuwe vlucht naar bijvoorbeeld zo'n nieuwe stad in China, en die kan komen. Nee, goed. Uh, we praten zo meteen met u verder. Eerst uh, maken we een zijstap, want er is nieuws via de NOS. Het ziekteverzuim in de zorg is namelijk sterk gestegen sinds de bezuinigingen en de hervormingen van het vorige kabinet. Vorig jaar was dat 16% meer dan in 2013. En de stijging komt vooral door mensen die drie maanden of langer thuis zitten vanwege de werkdruk. We hebben het dan onder meer over verpleegkundigen, artsen en psychologen. Uit berekeningen van Trouw blijkt vanochtend dat het verzuim de zorgsector vorig jaar 567 miljoen euro kostte. Directeur Marike Schuring van Verzuimnetwerk. Zeg ik het goed? Goedemorgen. Goedemorgen, dat zeg je goed. Het is een enorm bedrag, per FTE 4800 euro. Hoe verklaart u die toename? Um, als het gaat om de financiële toename... heeft dat vooral te maken met het feit dat het langdurig ziekteverzuim... zo enorm is uh, opgelopen. En hoe en, komt dat? Uh, nou ja, hoe komt dat? Uh, als je de geluiden hoort vanuit de zorg... dan heeft dat toch wel veel te maken met uh, uh, ja, de toegenomen werkdruk... de complexe zorgvraag... Uh, en ook uh, het feit dat er gewoon te weinig mensen zijn die het werk kunnen doen. Ja, maar er is extra geld beloofd hè, door Den Haag, ook voor de zorgsector. Uh, en dan is er ja. dus wachten tot extra mensen zijn opgeleid om daar aan de slag te kunnen. En vooralsnog, ja. uh, uh, loopt dat nog geen storm? Nee, en dat verwachten ze ook niet de komende jaren. Dat is natuurlijk, uh, uh, Ja, er moet flink op geïnvesteerd worden, ook in tijd. Het dus gaat niet alleen om geld. Ja. Is er iets wat ja. er gedaan kan worden om nog meer verzuim te voorkomen eigenlijk? Ja, als je kijkt naar de best practices in Nederland... dan gaat het heel erg over een stukje preventie. Dus kijken, wat, wat kunnen we voorkomen met elkaar? Hoe? Uh, hoe houden we de dialoog met de werknemers? En uh, ja, dat zijn van die vraagstukken die intern uh, spelen. Ja. En dan proberen dus, er zijn toch wat te drukken, vooral in de preventieve zin. Ja, maar hoe doe je dat dan precies? Ja, dat is een goede vraag. Daar ben ik natuurlijk niet per se van, want wij meten de cijfers. Ja. Uh, maar dat doe je onder andere door een goede bedrijfscultuur neer te zetten. Het gaat om vertrouwen en het gesprek voeren en luisteren. Ja. En dan vervolgens ook echt iets bieden. Dus op het moment dat er vervanging nodig is omdat de mensen ziek zijn, dat ook echt kunnen bieden. Goed. En de mensen dan niet laten zitten met nog meer zieke mensen op de afdeling, bijvoorbeeld. Het is dus niet alleen maar een kwestie van geld en extra mensen, het is ook een kwestie van bedrijfscultuur. Dat denk ik wel, ja. Directeur Marike Schuring van Veernet Verzuimnetwerk, hartelijk dank. Ja, graag gedaan. Terug naar uh, Adam Elza-Kalai van de VVD, de wethouder van Haarlemmermeer, die natuurlijk uh, ook kijkt naar de persconferentie... die over een minuut of veertig gaat beginnen... van de minister van de Infrastructuur... over de uitbreiding van dat vliegveld uh, op Lelystad... dat in ieder geval uh, met minimaal een jaar wordt uitgesteld... als we de berichtgeving van vandaag mogen geloven. Bent u niet bang, uh, meneer Elza-Kalai, of bang... Uh, nou ja, de, uh, hoe je het ook wilt omschrijven... dat uh, er weer een hele nieuwe, grotere discussie gaat ontstaan... waardoor dat hele vliegveld nooit zal worden uitgebreid daar in Lelystad? Ja, kijk, die kans is er. En Ik denk dat het goed is dat we hier in dit land mogen discussiëren met elkaar. Uh, maar we moeten de ogen natuurlijk niet sluiten voor uh, zaken die er spelen en zijn afgesproken. Ja. Uh, en uh, kijk, om nu in één keer te zeggen, nou, we halen eenzijdig een streep door uh, Lelystad. Ja, dat, dat zou wel heel erg kort door de bocht zijn. Ik denk dat het goed is en ik vind het ook wel begrijpelijk uh, dat de minister, als ze dan voor uitstel uh, kiest, dat ook doet. Want je wil gewoon zekerheid hebben over, uh, over de cijfers, over geluid. Uh, ik vind de. Daar mag geen twijfel over ontstaan. anders is het, is het hele fundament onder de groei, of onder, de, onder dit geval ledenstad, is, is weg. Dus ja. uh, dat je daar extra, uh, een jaar extra voor, voor neemt... Ja. kan ik heel erg goed uh, begrijpen. Goed, dus ook steun van uh, uw kant voor de beslissing van, uh, van de minister... Uh, die dus die persconferentie zo meteen gaat geven. Ja, Hoe ik denk dat je altijd... Uh, dat wat ik net aangaf, ik denk dat je... Dat je uh, als er twijfel zou blijven over die cijfers... dat je dan uh, ja dan, dan win je de wedstrijd ook niet. Dus ja. als je een jaar extra nodig hebt om dat extra te duiden... dan, uh, dan kan ik dat wel begrijpen. Dries Roelvink, goedemorgen, vanaf Gran Canaria... Ongetwijfeld op het vliegtuig daar naartoe gaan. Hallo, nog steeds vanaf de rand van het zwembad hier. En uh, ja, mijn zoon uh, Dave en ik die hopen nog steeds op een nieuwe staking morgen bij Transavia, want dan zouden we nog een dagje kunnen blijven. <laughs> want uh, ik lees in de krant het woord: koud in Nederland. Dat klopt. Dat ja, ja, dat klopt. Hè. Dat las ik vanmorgen. En uh, ja, kijk, vandaag gaat het bij jullie over de Lelystad. En ik heb nog geprobeerd om die persconferentie iets vroeger te laten beginnen. Ik heb Cora gebeld vanmorgen, Cora van Nieuwenhuizen. Die ken ik nog uit de tijd dat ze in de gemeenteraad van Oosterwijk zat. Toen kwamen we vaak in het restaurant. De Zwaan van Kas Pijkers, die helaas niet meer onder ons is. Maar ik kreeg een voicemail van haar woordvoerder, dus die heb ik maar ingesproken. Ik zei, jongens, begin nou een hele keer met die persconferentie. Want dat zou voor Sven en voor ons programma toch wel prettiger zijn. Wij er tenminste waar we over praten... Maar Lelystad, uh, dat gaat er wel komen. Dat denk ik. Het wordt niet vanuitstel uh, afstel. En dat moet ook wel, want we moeten wel Schiphol een beetje gaan ontlasten. Kijk, ik vlieg aardig uh, wat af per jaar. En dat merk jij de laatste week ook wel. Ja. Maar ik maak nergens mee dat je nog 25 minuten moet taxiën nadat je geland bent. Schiphol is zo groot geworden, Sven. Dus we moeten een beetje gaan schipperen. En daar zijn we goed in in Nederland. Dus ik zeg... Eindhoven Airport iets uitbreiden. Rotterdam zeker uitbreiden. Daar is nog ruimte zat. Dat heb ik gezien meerdere malen als je daar landt. Dan een mooi nieuw vliegveld in Lelystad erbij. Midden in het land. Prachtig leven En waar de vakantievluchten dan vandaan vertrekken. En dan krijgen dus die mensen in de meer en ook in Buitenvelders... ook weer een deel van leven. Vastgetekend GBJ Roefink. Hartelijk dank, Dries. Tot morgen... Tot morgen. Meneer al kalai er wordt al flink gebouwd op dat vliegveld in Lelystad. Het platform waar die grotere vliegtuigen moeten komen te staan. Dat is al grotendeels klaar. Er wordt op dit moment gebouwd aan een terminal. Wat gebeurt er eigenlijk stel dat het allemaal niet door zou gaan... met de kosten die inmiddels zijn gemaakt? Ja, dat is een goede vraag. Ik heb daar het antwoord niet op. Die kosten zijn gemaakt. En de vraag is wat er dan mee gaat gebeuren... als het onverhoopt, om wat voor reden ook, nooit operationeel wordt. Ja, het vliegveld is eigendom van Schiphol. Uh, is dat dan ook zo dat Schiphol voor die kosten moet opdraaien? Dat weet ik niet. Ik, ik weet niet wat het uh, gevolg gaat zijn van... Een, uh, mocht... Uh, we zijn we heel erg als dan vragen aan het beantwoorden natuurlijk. Maar mm -hmm. mocht het uh, niet... Om wat voor redenen niet, niet open ja, Dan zal vanzelf die vraag wel gaan, uh, voorkomen. Ja. Uh, volgens nog uh, moeten we uh, denk ik gewoon vasthouden... Op de koers die er is, namelijk uh, de alles afspraken nakomen, zijn zijnde uh, Lelystad, uh, is, daar, is daar een onderdeel uh, van? Nou, dat zou eerst uh, eerder open gaan. Er is wat onduidelijkheid uh, over de, de cijfers en het geluid terecht. Wat mij betreft dat de minister, als dat dan gaat kloppen zo meteen daar wat extra tijd voor uh, nodig uh, heeft, zodat we op een gegeven moment ook zeker weten dat de informatie klopt als de luchthaven Lelystad dan ook daadwerkelijk operationeel wordt om wel te voldoen aan de afspraken die we met elkaar hebben uh, gemaakt. Adam Elza-Kalai, wethouder namens de VVD in Haarlemmermeer... de gemeente waar Schiphol onder valt. Ik dank u zeer voor uw tijd vanochtend. Over een uh, ruim half uur dus, die persconferentie van Cora van Nieuwenhuizen. Op deze zender begint zometeen Radio Olympia met Patrick en Jeroen. Sven, Sven ik keek ik, ik, ik gisteren uit bij mijn hotel. Zegt die gast, had u nog klachten? Ik zeg, ja, artritis, ritme, stoornissen en reus. Vertel. Caro en CRV.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 Maak een afspraak op credion.nl voor een advies op maat. Tijdelijk geen installatiekosten bij een beveiligingssysteem. Kijk op Veenstra.com.